4,5. En in de Eter op 106,9. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Jobboots met het NOS-journaal. In het Vlaamse Wetteren wordt opnieuw in huizen gezocht naar mogelijke slachtoffers van de giftrein. Dat heeft de provincie-gouverneur gezegd na een informatiebijeenkomst voor de inwoners. De autoriteiten willen zekerheid dat er niet meer slachtoffers zijn. Kort na de ramp is er een man dood gevonden in zijn huis.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 Emotion by Esprit, het hele goel. Emotion. Emotion by Esprit, Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza.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 Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Alpha's strooien rond en baan haar voor de dag. De meisjes maken stijve plafondjatjes in haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Op vijf uur morgens is het hele stel in de weer, toen ze dus gaan naar Spaartjord en pa die zegt dat ja, het verkeer zand zandstort Mama zegt dat er man en oude zij, ze is En dan roept zij uit, dan kind, de zee, is hier zo vries Ze plaatst de deel bij brede zwier, haar vaaier ook, oh, van. Maar potselen roept ze geel, de zee zit in mijn ogen, gaan naar zand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 Ze trok aan mijn haar, ze zat op mijn mouw, mijn kleine vriendinnetje, zo'n nieuw zo'n kennetje. Ze riep in mijn oor, oh ik hou zo van jou, maar goedje, maar goedje, in zo'n klein pisoetje, maar goedje, maar goedje uit Maduroda.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 Dat was een heerlijk muziekje. Ja, dat was Wim Sonneveld met Margotje. Prachtig met, nummer. Ja, dat is ook een heel mooi nummer. Welkom terug in de uitzending, eh, luisteraars. Eh, dit is ZFM Oud-Zandvoort. Ik ben in gesprek met Corrie Schram. We hebben in het eerste blokje hoe zij als onderwijzeres op de Plasma School in Zandvoort terechtkwam.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 En de gereformeerde kerk dat ook uh, heeft, had. Er was het bij ons een bestuur, ja. Waar Elvers de eerste voorzitter van is geweest. Maar uh, jij ging ook voor in diensten? Ja, omdat wij altijd dienst verzorgden door eigen leden. Noemden wij dat dan. En daar gingen mensen bij ons, als ze dat wilden, gingen daarin voor. En kreeg je daar dan ook een opleiding voor of...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 En nadat we het in 2002 met een dienst dus hebben afgesloten. Rut Hogewoud Verschoor, de laatste begeleidend predikant. heeft toen die dienst geleid. Waar veel mensen uit de andere kerk ook waren. En dat is natuurlijk. dat doet je goed dan op zo'n moment. Dus toen leek het voorbij.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 Ik bedank je heel hartelijk voor je komst. Ik bedank Cor zo dadelijk, want ik ga eerst even aankondigen wie we volgende week in ons programma hebben. En een paar weken geleden heb ik Martin Faber van Hotel Faber aan de...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 Ja,